En uh, ja, ze werd uh, afgevoerd hier zojuist met een brancard. En uh, ja, daarna kreeg Engeland een, een strafcorner. Het was een foutje van uh, Margot van Geffen in de Nederlandse verdediging. En uh, dat levert dus de derde strafcorner voor Engeland op. Terwijl nu een video-umpire uh, geraadpleegd wordt door de Engelsen. Want ze willen weer een strafcorner hebben. De vierde strafcorner zou dat zijn. Nu is er overleg tussen de Schotse scheidsrechter Clalland en de video-umpire. Uh, er wordt gevraagd uh, wat zij gezien heeft en of de beslissing van Clelland, de Schotse scheidsrechter, wel kan blijven staan. Want Engeland wil een strafcorner omdat de verdediging uiteindelijk uh, niet goed... daar heeft uh, geanticipeerd op die strafcorner van Engeland. Maar ik denk dat Clelland het wel goed gezien heeft... en dat de video een paar jaar geen corner gaat geven. Maar goed, wie ben ik? Want ik heb geen uh, echte videobeelden om het allemaal stil te zetten. Nu kijken we even naar de beelden in het stadion. Dan zien we inderdaad dat uh, Willemijn Bos daar een overtreding maakt... en daar willen ze een strafcorner voor hebben, denk ik. En scheidsrechter scheidsrechte wordt nu eventjes in de oren gefluisterd... wat de video Umpire gezien heeft, terwijl de klok stilstaat. En dat moet natuurlijk niet te lang duren, zo'n video Umpire beslissing Want ja, daar heeft iedereen een beetje tabak van. Want ze willen doorspelen. Ze willen of een corner of uitverdedigen. Maar het duurt maar en het duurt maar. video Umpire kan het nog niet goed zien, zegt ze. Nog een keer die beelden bekijken in de slow-motion. 4 minuten en 25 seconden staan op de klok. Maar het wordt wel een strafcorner voor Engeland. Jawel. Zo. So. Dat is even een dompertje voor de Nederlandse verdediging. Engeland krijgt zijn vierde strafcorner, omdat uh, inderdaad Willemijn Bos die overtreding gemaakt heeft. En daar ze een strafcorner voor tegen krijgen. Goed, de Nederlandse verdediging moet weer alle maskers opzetten, handschoenen aan en weer gaan klaarstaan voor het verdedigen van die strafcorner. Moeilijk moment natuurlijk voor Nederland. Deze bal mag er absoluut niet in. Dan geef ik geen cent meer voor Nederland in die laatste 4,5 minuut. Want dat gaat Engeland dan uitspelen. Maar goed, voorlopig is het nog 1-1. En wordt die corner nog genomen. Concentratie bij Kate Walsh. Die de corner gaat pushen. Daar komt de stop. Maar die is gelukkig niet goed voor Nederland. En dat betekent dat die corner niet gepusht kan worden. Maar Engeland blijft wel in balbezit rond de cirkel van Nederland. Maar goed, meeverdedigen daar van Eva de Goede. Dat betekent dat Nederland snel eruit kan komen via Kelly Jonker. Maar daar zit een van de Engelse verdedigers tussen. Dus Kelly Jonker... Jonker heeft daar geen balbezit, maar jaagt wel op die bal. Nu op de middenlijn het duel tussen Ashley Ball en Eva de Goede. Eva de Goede komt er als winnaar uit. Nu aan de kant van Nederland, kardine Deertje van de Heuvel in de aanval. Krijgt daar een vrije slag mee. Wordt snel genomen door Ellen Hoog, maar die levert de bal weer in. En dat is natuurlijk zonde. Je mag die bal tegenwoordig zelf nemen bij het hokje. En als je hem heel snel neemt, kan je naar daar een voordeel uit halen. Maar je moet hem niet gelijk inleveren, zoals Ellen Hoog deed. Maar goed, het is nu een balbezit voor Engeland. Ze krijgen daar een vrije slag. Dat is de overtreding van Margot van Geffen tegen Ashley Bol. Engeland neemt daar alle tijd voor. Ja, die denken van, de shoot is ook goed. Dan hebben we nog een kans tegen Nederland? Want in het veldspel zijn we gewoon niet beter. Maar het staat wel 1-1. Engeland in balbezit via Antwoord. Antwoord op Kate Walsh. Kate Walsh met een lange paas richting Ashley Bol. Met het duel daar wordt gewonnen door Nederland. Nee, wordt verloren door Nederland. De vrije slag voor Engeland. Op de helft van Nederland bij de 23-meterlijn. Is het de vrije slag... Voor Engeland wordt genomen bal daar aan de kant van de cirkel duel met Willemijn Bos. Die komt er als winnaar uit, mag de vrijslag nemen. Inderdaad, we moeten even kijken of die wel een vrijslag voor Nederland is, terwijl wij natuurlijk ook nog even kijken naar de ongelukkige Sally Walton. Die daar in de dugout ligt. Gelukkig niet naar het ziekenhuis. Maar misschien dat het vanavond nog gaat gebeuren. Terwijl Ashley Bol nu een gele kaart krijgt. En dat betekent dat ze vijf minuten eraf moet. En niet meer mee mag doen. Want we hebben nog te spelen. Twee minuten en 57 seconden. Nog steeds 1-1 tussen Nederland en Engeland. In die halve finale hier in Bomen. Het is bloedstollend, spannend. Komt er nog een doelpunt voor het shoot-out. Dirkse van Heuvel haalt daar een vrije slag uit. Bij de cirkel van Engeland. En dan is het vader magisch met de bal. Haalt er ook een vrije slag uit. Mag je zelf nemen, maar je mag hem niet in één keer in de cirkel spelen. Nu de bal helemaal terug naar de rechterkant. Alle speels is op de helft van Engeland. Willemijn Bos paast op Eva de Goede. Eva de Goede aan de rechterkant weer terug op Willemijn Bos. En hier aan de rechterkant staat Kaja van Maasak helemaal vrij. Maar Willemijn Bos speelt de bal in de cirkel bij Ellen Hoog. Die wil voor haar bekken draaien, maar houdt erbij af. Zegt, scheidsrecht de Eskina uit Rusland, nou dat vond ik niet. Want dat mag tegenwoordig als je maar wegdraait uit de, of in de beweging. Maar het was absoluut geen overtreding. Maar goed, ze heeft gefloten. En Engeland heeft ondertussen die bal weer genomen. Maar Nederland zit er fel op met nog twee minuten te spelen. Nog steeds 1-1. Vrijslag voor Engeland. Weinig ruimte. En daar krijgt de Nederlandse speelster weer een groene kaart, denk ik. Want er was geen afstand genomen bij het nemen. Een gele kaart zelfs. Nou, nou, nou. Eva de Goede moet er met geel af. Nou, dat is wel een aanlating voor Nederland. Twee speelsters met een gele kaart langs de kant. Eentje bij Nederland en eentje bij Engeland. Terwijl de klok weer stilstaat. Ja, zo uh, halen we de klok van 11 uur wel hier, denk ik, in Boom. Want het is nu nog 1 minuut en 55 seconden. Nog steeds 1-1 tussen Nederland en Engeland in die halve finale. En ik zei al, we gaan niet verlengen, we gaan gelijk shootouts nemen. Hoewel gelijk, dat zal wel eventjes overheen gaan, want dan moeten de... Lijsten ingeleverd worden, wie de shootouts gaan nemen en welke volgorde Moet getost worden, et cetera, et cetera. Goed, dat uh, straks misschien. Voorlopig leven we nog. Hebben we nog anderhalve minuut te spelen. Heeft Nederland nog anderhalve minuut om een veldgoal te maken en die wedstrijd te beslissen. Vrijslag voor Nederland. Hier bij de 23 meter lijn van Engeland. Maartje Paume. Helemaal terug op Willemijn Bos. Met een lange paas aan de linkerkant. Is een goede bal, maar die gaat over de stik heen van... Valerie magisch, en dat is jammer. Terwijl wij even kijken naar Eva de Goede op de bank die gele kaart heeft. Dus die komt er gewoon niet meer in. Ik hoop wel dat ze nog een shootout mag nemen. Maar dat denk ik als wel, want die gele kaarten tellen alleen maar voor de normale speeltijd en niet voor de shootouts Goed, Nederland weer in de aanval. Margot van Geffen aan de linkerkant. Probeert de cirkel in te komen, probeert de een eruit te halen. Lukt misschien Margot van Geffen met een goede actie daar. Stuit op Kiepster, Hinch. Hij wilde een strafcorner, maar er was helemaal niks aan de hand. Want ze, ja, je kan natuurlijk dus niet door de kiepster heen. Dus ze viel over de kiepster heen. Maar het was een goede actie van Marco van Geffen. Goed geprobeerd. 48 seconden nog op de klok. Het leverde geen strafcorner op, maar wel een vrije slag voor Engeland. Goede redding van die keepster Maddie Hinch. Ik hoop niet dat ze straks ook zo goed is bij de shootout, Want uh, <laughs> dan hebben we nog een probleem. Nu Engeland weer, met een snelle counter misschien. Vrije slag op de helft van Nederland. Terwijl de klok de seconden wegtikken, 26 seconden nog. Engeland in de aanval. Maar een goede interceptie van Willemijn Bos krijgt er wel een vrije slag tegen. En nog een kaart. Jawel, weer een gele kaart. Nou, nou, nou zeg. Scheint zich de Klenant uit Schotland. Die geeft nu weer een gele kaart. En dit keer is het Carlien Deersje van Heuvel. Nou, die kan daarnaast Eva de Goede gaan zitten. Dat betekent dat Nederland met 9 speelt. En Engeland met 10. Maar het balbezit is voor Nederland. Met nog 19 seconden op de klok. Het is aftellen geblazen hier. Kelly Jonker. Misschien nog één kansje voor Nederland. Maar Kate Walsh zit daar goed tussen. Pakt die bal af. Houdt die bal in Engels bezit. En het publiek is aan het aftellen hier. Het is uh, vijf seconden nog. Dan gaan we hier pauzeren. Een paar minuten. En dan gaan we daarna door met de shootouts. Inderdaad, er wordt nu gefloten. De wedstrijd eindigt in 1-1 en we gaan straks shootouts nemen. Zinderende ontknoping dus daar bij het hockey. Inmiddels is het 7 minuten over 10. Hoogtijd voor het uitgestelde nieuws. Ewout de Jong. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, NEC, RKC. Ja, die penalty die wordt gestopt in eerste instantie, maar in tweede instantie... Heracles PSV gaat hier dan toch in. Ado, Roda. Doelman er heel ver uit, dan wat degelijk vanaf de rechterkant. En op kwart voor 9, Peck kan buur. Die schieten met z'n NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Om twaalf minuten over tien beginnen we aan het laatste uur van deze sportmarathon op de donderdagavond, de lange sportavond op Radio 1, waarin Feyenoord met 1 0 verloren in Rusland en AZ met 3-1 won in Griekenland, waarin de springruiters zesde werden op het EK en de avond waarop de hockeydames nog steeds niet weten of ze de finale halen van het Europees kampioenschap in België. Want Tim Steens de shootout staan op het punt van beginnen. Jazeker, het is een spectaculair onderdeel. Voor, zeker voor het publiek, maar ook voor de speelsters en voor, zeker voor de kiepsers. Want die vinden dat veel leuker dan strafballen wat in het verleden zo was. Maar de shootout is echt heel mooi. Want de speelster moet vanaf de 300 meterlijn starten met de bal. Heeft 8 seconden om te scoren of niet. En de keeper heeft meer kans bij zo'n shootout dan bij een strafbal. Waar, waar ze, waarbij ze bijvoorbeeld alleen maar op de lijn moet staan en af moet wachten hoe de speelster gaat pushen. Maar dit, deze shootout, daar kan de keeper echt uh, wat betekenis zijn. En dat weet ook Joyce Sombroek, want die gaat zo meteen voor. Nederland die shootouts verdedigen. En ik zie een aantal speelsters al staan voor wie ik inderdaad Maartje Palme herken. Ik zie ook Eva de Goede daar staan. Die gaan in ieder geval die shootouts nemen. Er is getost. En nu wordt alles in gereedheid gebracht voor die shoot -outs. Spannend natuurlijk, die shootouts. Altijd heel spectaculair. En ik refereer nog even aan de halve finale in Londen tijdens de Olympische Spelen. Toen won Nederland die shootouts van Nieuw-Zeeland. Eindigde de wedstrijd ook in 2-2. Hier in 1-1 dus. Na die eigen goal van Willemijn Bos. En de gelijkmaker van Eva de Goede was het dus 1-1 na 2 keer 35 minuten. Er wordt even gezegd wie er als eerste in het doel moet staan. En dat is inderdaad de Engelse keepster... Maddy Hinch die gaat het doel verdedigen. En de eerste shootout van Nederland zal ongetwijfeld genomen worden door Maartje Palmer, denk ik. Die doet dat meestal als eerste. Of is het Eva de Goede? Nee, het is uh, inderdaad uh, Eva de Goede. Die uh, neemt die verantwoordelijkheid door als eerste de shootout te gaan nemen. Eva de Goede. Dus oog in oog met Maddy Hinch, de Engelse keepster. Acht seconden heeft de Goede de tijd om die bal in het doel te werken. Wacht op het fluitje, daar komt het fluitje. Eva de Goede loopt op de kiepster Wil in één keer schieten, schiet de kiepster op. En dat is een slechte zaak. Eva de Goede schiet tegen die kiepster op. En dan is de bal over de zijlijn. Dat betekent dat je geen seconde de tijd meer hebt om die bal te pakken. Ja, dat heeft ze vaker gedaan. Vanaf de kop van de cirkel in één keer schieten. Maar de kiepster, Maddie Hinch, had dat door. Kwam uit het doel. En dat betekent dat Eva de Goede de bal tegen haar aanspeelde. En zo dus na één shootout nog op 0-0 staan. Voor Engeland nu. Eva de Goede hebben we nu in beeld. Die baalt natuurlijk dat ze dat gemist heeft. Nu is het Kate Walsh, de ervaren captain van Engeland. Die de shooter gaat doen. Tegenover Joe Sombroek. Joe Sombroek stond ook die bal. Jawel. Goed gedaan van Joe Sombroek. Want Kate Walsh deed hetzelfde als Eva de Goede. Vanaf de kop van de cirkel gelijk schieten. En dan proberen de keepster te passeren. Dat lukte dus niet. Veel speelsters gaan de keepster passeren, zoeken dat duel op. Maar Kate Rawls en Eva de Goede besloten om vanaf de kop van de cirkel te schieten. En dat is dus niet gelukt. We staan dus nog na twee shootouts 0-0. Er moeten vijf shootouts per team genomen worden. Maartje Pauwme nu oog in oog met keepster Hinch. Pauwme gaat op de keepster af. Oh, de kiepster pakt die bal met de stikker, schiet hem weg. Tjongejonge zeg. Nou, nou, nou. Maartje Pauwme mist dus ook haar shootout. Nou, dat uh, gebeurt niet zo vaak. Dat en Eva de Goede en Maartje Pouwen. toch wel de twee beste speelsers van de wereld. Uh, die shoot-out missen. Maar het staat dus nog steeds 0-0 na drie shoot-outs. Nu voor Engeland is het Alex Densen. Volgens mij, ja, Alex Densen, ogenoog met Joe Sombroek. Acht seconden heeft Densen om die bal in het doel te werken. Wacht op het fluitje van de scheidsrechter, daar komt hij. Acht seconden, Alex Densen. Nu ogenoog oog met Joe Sombroek, loopt op Joe Sombroek op met naar de backhandkant en schiet in het doel. Jawel. Het is 1-0 voor Engeland, dankzij Alex Densen. Goeie shootout van de dansen. Ze gingen wel een beetje naar de zijkant, maar uiteindelijk kon Joyce Sonboek daar niet meer bij. En scoort Densen met de backhand de 0-1 of 1-0 voor Engeland. Voor Nederland. Nu de shootout. die wordt genomen door Ellen Hoog. Ellen Hoog, zij scoorde de beslissende tegen Nieuw-Zeeland... in de halve finale tegen, uh, de, bij de Olympische Spelen. Misschien dat Ellen Hoog nu de stand gelijk kan brengen. Ellen Hoog, ook en nog. die Hinch gaat naar de backhand kant. Wacht even en schiet tegen met de backhand tegen die Hintz op. Jonge weer niet gescoord door Nederland. Ook Ellen Hoog mist haar shootout. En na drie shootouts hebben we dus een stand van 1-0 voor Engeland. Jonge jonge zeg. Nederland al drie shootouts gemist. Engeland van de twee eentje gemaakt. En mag nu in de gelijkmakende derde beurt de stand op 2-0 brengen. Ik Vrees toch met grote vrezen dat het niet goed gaat komen voor Nederland. Laura Unsworth is het nu. Oog en oog met Joyce Sombroek. Sombroek moet deze uh, shootout pakken. Anders wordt het 2-0 voor de Engelsen. En dan zijn we bijna geklopt. Oh, die bal gaat naast. Ja, ja, heel fijn. Het heel fijn. mag een beetje chauvinistisch zijn. Want uh, Unforst schoot de bal ook vanaf de kop van de cirkel, maar die bal ging naast. Dat betekent dat Nederland nog steeds wel op een 1 0 achterstand staat... met allebei de partijen drie shootouts genomen. Nu voor Nederland is het de jonge Roos Drost. Wat een uh, ervaring voor haar. Ze zit er net bij, Die jonge speelster van SCRC. En nu al een shootout nemen, maar goed. Waarschijnlijk heeft ze tegen Max Kaldor gezegd... ik neem er wel eentje, kom maar op met die bal. En ik hoop dat ze maakt, want dan wordt de stand 1-1. Roosdrost, oog in oog met kiepster Hinch. Roosdrost op de kop van de cirkel nu maakt een paar schijnbewegingen, gaat links op de kiepster heen en schiet in de goal. Jawel, goed gedaan voor Roosdrost. Uitstekende shootout. En zo is het 1-1. En dat is mooi. Maar Engeland heeft nu nog de gelijkmakende vierde beurt met deze shootout. En daarvoor komt naar voren Georgie Twick. Georgie Twick kan Engeland op een 2-1 voorsprong brengen. En daarna zijn er nog twee shootouts te gaan. Goede shootout van Roos Drost. Bal met de backhand in het doel geslagen. En zo de stand op 1-1 gebracht. Maar Engeland heeft nu dus de vierde gelijkmakende shootout. Met Georgie Twick. Ogenogen met Joyce Sombroek. Gaat naar de voorhandkant. Joyce Sombroek pakt die bal met de backhand. Ja hoor, goed gedaan van Sombroek. Prima verdedigd. En ook Twick slaagt er niet in om een shootout te maken. En zo blijft de stand na allebei de partijen vier shootouts op 1-1. De beslissende vijfde shootout. Misschien, als er geen beslissing valt, gaan we door met dezelfde vijf speelsters, maar dan Sudden Des. En het is nu Willemijn Bos. Wat een moment voor haar. Een jaar geleden, geblesseerd geraakt, vlak voor de Olympische Spelen. En nu terug op dit toernooi. Haar eerste interlands weer gespeeld. Willemijn Bos, oog in oog met Maddie Hinch. Kan Willemijn Bos Nederland op een voorsprong brengen in deze shootout serie Wacht op het fluitje, daar komt Willemijn Bos. Kieps komt er heel snel uit. Willemijn Bos loopt op de kiepster toe, gaat er gewoon omheen. Ja, we doen ze heel goed. Ja, Willemijn Bos scoort gewoon. Loopt er helemaal omheen, om kiepster Hinge heen en brengt Nederland aan de leiding. Uitstekend gedaan door Willemijn Bos. Maar nu, nu hebben we nog één Engels en dat is Helen Richardson. We kennen haar uit de Nederlandse competitie. Speelde jarenlang bij Den Bosch. Terwijl we nog even in herhaling zien dat Willemijn Bos heel makkelijk met die lange passen en die lange benen van haar om kiepster Maddie Hinge heen loopt. En zo Nederland op 2-1 brengt. Als Helen Richardson deze shootout mist, staat Nederland in de finale zaterdag tegen Duitsland. Maar Helen Richardson kan Engeland naast Nederland brengen. De laatste shootout van Engeland. Helen Richardson, concentratie bij de 23 meter lijn met de bal. Fluitje gaat, dan heeft ze acht seconden om Joyce Sombroek te passeren. Joyce Sombroek moet deze bal pakken, Schijnbeweging van Richardson. Oh, dat gaat niet goed. Oh, Sombroek valt. En dat is jammer. Sombroek glijdt uit. En dat betekent dat Helen Richardson die bal heel makkelijk in het doel kan brengen. En zo de stand op 2-2 brengt. Na 10 shootouts, Maar goed, er is nog geen beslissing gevallen, dus we gaan gewoon verder. Maar nu mag Engeland beginnen, of moet Engeland beginnen moet ik zeggen... met de shoot en dan sudden death. Dus als het eentje gemist is en de andere raakt, dan is het afgelopen. Niet meer vijf in de serie, maar gewoon één om één. Degene die mist of raakt, dat hangt er vanaf, dat gaan we zien. En de volgorde mag wel veranderd worden... En daar is even overleg bij het Nederlands team tussen de, cap, of de manager moet ik zeggen, Margriet Segers... terwijl Max Kalders op de bank ja, het er van denkt. En denkt, hoe moet dit godsnaam aflopen hier vanavond? Hoe lang gaat het allemaal nog duren? Maar goed, er wordt nu eventjes overlegd. En er wordt even gezegd dat Engeland moet beginnen met die sudden death serie En ik zei al, dezelfde vijf speelsers moeten een shootout nemen. Alleen de volgorde mag veranderd worden. Dus als ik coach was, zou ik zeggen, nou, degene die we gemaakt hebben... zoals Willem en Bos en Roos Drost, laat die maar beginnen... Want er wordt even overlegd. Nu inderdaad, Engeland moet de eerste gaan nemen. Joyce Sombroek gaat al op weg naar het uh, doel. Kijkt even wie van de Engelsen gaat nemen. Maar er is eventjes uh, wat onduidelijkheid, ook bij de officials. Wie er nu moet beginnen. Maar goed, ik zei al, het is duidelijk. Het lijkt mij dat Engeland moet beginnen. Ja, Joyce Sombroek moet gewoon in het doel gaan staan. Zegt ook de Engelse manager Karen Brown, Out International. En het is Helen Richardson, inderdaad. Die net die shootout uh, maakte... Die als eerste weer een shootout gaat nemen. Volgorde mag je dus veranderen. Helen Richardson nou, had vertrouwen natuurlijk omdat ze die shootout maakte. Staat nu oog en oog met Joy Sombroek voor de Sudden Death-serie. Fluitje van de scheidsrechter. Helen Richardson oog in oog met uh, Joy Sombroek Gaat nu schieten en dat doet ze heel slecht. En Joy Sombroek pakt die bal. Ja, ja. Heel goed gedaan. Van Sombroek bleef gewoon op staan. Kijken naar die bal. Helen Richardson dacht ik ga schieten... En via de leggerts of via de stick, moet ik even kijken. Via de leggerts en de stick gaat die bal over het doel. En dat betekent dat Nederland nu op 2-2 staat. En wie heeft daar de beslissing op zijn stick? Het is Eva de Goede. Jawel. Zij kan Nederland naar de finale schieten als ze deze shootout maakt. Maar dat moet ze wel doen, want die eerste ging dus niet goed van Eva de Goede. Als ze maar de keepster toe loopt, kan ze die passeren. Eva de Goede heeft de beslissing op haar stick met de shootout. Eva de Goede, oog, oog met Minch. Maakt de schijnbeweging, gaat naar de backhand toe... En schiet die bal, nee, schiet die bal tegen Maddy Minch aan. Er is acht seconden te spelen nog. En dan schiet ze met de bekken de bal over het doel. Jongen, jongen zeg, het is niet te geloven. Eva de Goede mist twee shootouts, Maar goed, we staan nog steeds op 2-2. Nog geen beslissing gevallen. Nu voor Engeland Alex Densen. Met de, inmiddels even tellen, de dertiende shootout. We hebben er al twaalf gehad. Pas vier gemaakt, dat is een beetje weinig. Alex Densen, voor Engeland. Met de shootout, de eerste in de... Serie van Sudden Death. Alex Densen. Ogenomen met zomerhoek, gaat er helemaal links omheen en schiet de bal met de backhand. Ja, het is dezelfde als de net. Alex Densen brengt Engeland weer aan de leiding met 3-2. Oeh, en nu is het gevaarlijk, want Roos Dross zie ik naar voren lopen. Die moet Nederland weer op gelijke hoogte brengen. Als zij mist, is het ook afgelopen. We staat Engeland in de finale tegen Duitsland en moet Nederland zaterdag om de derde vierde plaats spelen tegen België. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet. Er zijn een aantal speelers van Nederland die niet durven te kijken op de bank. Die geen shoot nemen. Roos Drost, de jeugdige Joost Drost. Oog en met Hinch. Zij moet scoren, anders is het afgelopen. Daar komt het fluitje van de scheidsrechter. Roos Drost gaat op kiepster Hinch af. Ik ben benieuwd wat ze gaat doen met de bekken met de voorin. Oh, struikelt. Het is afgelopen. Tjonge, jongen wat zonde. Roos Drost struikelt. Ze wilde een schijnbeweging maken, maar dat lukte niet. En ze zakt in elkaar daar op de kop van de cirkel...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 Deze shootout serie wint met 3-2 na de teleurstellende mis van Roosteros. De, de laatste ze wordt nu opgevangen door Eva de Goede en ook door Margriet Segers, de manager. Schoen wat een deceptie zegt voor die arme Roosdros. Ze was er goed, goed op weg naar die kipster, maakte een schijnbeweging, maar ze trapte eigenlijk een beetje in de eigen schijnbeweging, struikelde, waardoor Hinch die bal weg kon tikken. En zo is Engeland de gelukkige winnaar, mag je wel zeggen, van deze shootout serie. Maar Engeland staat wel in de finale. Tegen Duitsland zaterdag. En Nederland is veroordeeld tot de wedstrijd om de derde plaats tegen België. Juli is die machine. En wek je van mijn Make your things you need, it is time.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 Zo konden we even bijkomen van die zinderende slotfase van de halve finale wedstrijd. Hockey op het EK voor vrouwen. Nederland vlogen er dus uit, haalde de finale niet dankzij de shootout die door Engeland werden gewonnen. was wel een goed resultaat van AZ. Het voetbal dus eerder op de avond. De ploeg won in Griekenland met 3-1 van Atromitos. Nick Viergever was verbaasd over die overwinning. Ja, eerlijk gezegd, dat hadden we niet verwacht. En, uh, je ziet als je heel compact speelt en, uh, en de ruimte klein houdt. En uh, in, in ruimte krijg je, je krijgt ook ruimte binnen. Omdat je iets, in, iets laat komen, dan, uh, dan zie je dat je goals kan maken. Ja, het was een verschil van dag en nacht, in ieder geval als kijkspel de wedstrijd. De eerste helft leek het een soort schaakspel. Atromito zakte in, jullie uh, uh, deden voorzichtig. En de tweede helft, je zet even aan, je maakt een doelpunt en je bent de bovenlichte partij. Ja, dat was wel lekker. Dat we vlak uh, na rust uh, scoorde en dan weet je dat we moet komen. En voor rust, uh, wat je zegt, ja, was een schaakspel, waar je woude niet, niet, te, niet te graag, uh, niet te snel vooruit omdat we toch uh, ja, op, de, op de nul wouden spelen en hun iets wouden laten komen. We, want hun moesten komen en spelen thuis en uh, dan moet je scoren. Dus we doen het heel compact en, en, en voorzichtig in, in, in de bal en dan, uh, Ja, dan creëer je zelf niet veel, maar hun uh, creëren ook niks. En uh, dan weet je dat we moeten komen. En hun kwamen ook iets meer in, in, na rust. En dan zie je dat, je dat Aaron als je scherp is als die. Als, ja, als hij als in, de, in de ruimte loopt. In de eerste helft liep hij iets te veel in de bal. En dat is juist hun. Uh, hun spel om door te dekken, de centrale verdedigers en in de ruimte zijn ze kwetsbaar. En dan zie je dat je drie goals maakt in de ruimte. Ja, want je komt op 1-0 vlak naar rust, dan kom je op die 2-0. Dan is er even een onachtzaamheid. Wat dacht je toen Esteban die Papadopoulos neerhaalde van oh jee? Nou, uh, ja, wat je zegt, we kwamen 2-0 voor en hun gaan iets meer komen. En, en wij gingen iets te veel balletjes spelen en ballen terug, uh, terwijl we juist vooruit moesten spelen. En, uh, hun kregen juist meer ruimte, want nu gingen de druk zetten. Ja, dan zie je dat je achteruit speelt en dan, uh, dan gaan hun komen. En dan, uh, ja, dan valt hij een keer goed. Uh, we stonden niet goed achterin. En, uh, ja, dan, dan is het jammer dat, dat het een penalty was. Ik weet niet of het echt een echte penalty was, maar uh, Esteban zei dat hij tegen hem aanliep. Ja, dan is het jammer dat hij uh, dat die, 2-1 dat die komt. En dan weet je dat ze misschien nog, uh, nog maar net een balletje goed hoeft te vallen. En, uh, ja, gelukkig maken wij nog in de laatste minuut de 3 Ja, want uh, zij gingen dan wat risico nemen. Daar profiteren jullie van. Is het dan gewoon een formaliteit volgende week in Alkmaar. Als dus je die 1 wint in een uitwedstrijd in Europa, nou dit mag je niet meer weggeven. Kijk, we hebben nu heel goed als ploeg uh, gespeeld en uh, volgende week staan we nog hele kluif voor de om dat om dat, om dat weer uh, te brengen. Want uh, ja. Echt, nou ja, kijk, uh, we willen door in Europa, dus we moeten meer op de aanval spelen en uh, dan moeten we wel gewoon geconcentreerd zijn en, en de focus weer bij uh, erbij hebben en uh, dan mogen we deze, dan mogen we deze dan mogen we niet meer weggeven. We moeten de poolfase nu halen. En, uh, maar we moeten wel gewoon de, de focus houden. Het is dus niet een formaliteit van uh, we doen het even. AZ-speler Nick Viergever in gesprek met Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Holland. Die ging daarna ook nog even naar middenvelder Goudelje. Door de 3-1 overwinning lijkt het alsof AZ een redelijk gemakkelijke wedstrijd heeft gespeeld. Goudelje zag dat anders. Ja, ja dat wil niet zeggen dat het geen lastige wedstrijd was. Ik denk uh, dat, dat je zag aan uh, elke speler dat hij 120 heeft gegeven. En na 90 minuten was iedereen ook helemaal kapot. En ik denk dat het ook verdienste was aan het team. En je weet dat je het lastig gaat krijgen hier. En ja, op zich hebben we het goed gedaan. de eerste helft hebben we de bal veel rondgespeeld. Daar zijn we niet in de problemen gekomen. En de tweede helft zijn we heel goed begonnen. Dan maken we ook de 1-0. En uiteindelijk ook de 2-0. En dan krijg je helaas die 2 snel tegen. Uh, alleen dan uh, speel je compact en dan zorg je niet dat je de 2-2 krijgt, want de 2-1 uh, zou op zich ook nog een goede uitslag zijn. En ja, dan hoop je uit de counter nog een 3-1 te maken en uh, gelukkig gebeurt dat. Ja, de wedstrijd in een paar zinnen, maar voor ons als volgers, het was een verschil van dag en nacht. Die in, de tweede helft. in die eerste helft leek het wel een soort schaakvoetbal, waarin ik geloof je collega's Wuiters en gauw elkaar wel 300 keer de bal hebben gegeven. Ja, klopt zeker, daar heb je gelijk in. Alleen, dan moet je, ook, je moet je niet laten lokken door de tegenstander, dan moet je slim uitspelen. En, dan is het niet een mooie wedstrijd voor het publiek, alleen ja, zelf moet je wel slim spelen. en Dat hebben we denk ik wel gedaan, we hebben niet veel kansen gecreëerd. We moesten iets meer naar voren spelen de eerste helft en uh, dat hebben we de tweede helft uh, gelijk in het begin laten zien en uh, dan scoorde je gelijk de 1-0. Was het de opdracht in de rust van uh, de valt wat te halen, neem meer risico? Ja zeker, dat was wel een opdracht dat uh, de trainer aangaf en uh, dat hebben wij goed uitgevoerd denk ik. En, uh, alleen uh, na de 1-0 en 2-0 zakten we wat, wat in, maar ik denk dat het ook logisch is omdat zij toch wel uh, wat meer druk naar voren en lange ballen gaan spelen en echt opportunistisch. Alleen dan zie je dat er toch weer ruimte valt achter een laatste lijn en daar hebben we goed van geprofiteerd.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 is so strange to hear and see that someone so ...van de doorbraak van Alain Clark, father and friend. De vrolijke reacties bij AZ hebben we gehad. Dat won dus met 3-1 in Athene. Uh, Feyenoord liep in Rusland een nederlaag op. Het, uh, het verloor van Koeman Krasnodar met 1-0. Hancock praat na met trainer Ronald Koeman. Ja, Ronald, zeggen ze eerlijk wat voor je van? Uh, nou ja, waren uh, fases in de wedstrijd dat we het moeilijk hadden. Beginfase, na de 1-0...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 Dat, uh, zij hebben veel meer kansen gecreëerd dan wij hebben gedaan. Omdat op zich uh, de organisatie uh, in de eerste half uh, de eerste 15 minuten na goed was. En de uh, ja, tweede half kwamen we nog meer onder druk. En creë creëren zijn nog een aantal goede kansen. En uh, ja, houden ze ons in leven. Hoe gaan jullie uh, volgende week met deze mensen afrekenen? Vroeg ik me zo af terwijl ik hierna zat te kijken. Want ik vond het namelijk een hele goede ploeg. Ja, het was denk ik ook een uh, hele goede pot en uh, ook een hele sterke tegenstander vind ik. Heel fysiek sterk. En, uh, maar goed, uh, we hebben nu uitgespeeld de omstandigheden. Het was heel warm en uh, uh, volgende week spelen we thuis eigen, eigen kuip en dan kan het weer helemaal anders zijn. Hebben jullie hier nou wat aan overgehouden? Heb je hier nou wat vertrouwen uitgehaald in deze wedstrijd of, of, of heeft deze wedstrijd jullie nou nog verder de put ingedrukt? Nee, dat zeker niet. Ik denk dat, dat we... De lijn van afgelopen zondag dat uh, weer steeds uh, beter wordt. En uh, vooral uh, in de eerste wedstrijd was uh, de organisatie vaak niet goed. En je ziet dat dat uh, steeds beter gaat. Hoe gevaarlijk wordt dat volgende week? Want jullie moeten gaan scoren. Dus je moet naar voren gaan spelen. Hoe gevaarlijk wordt het dan tegen deze mensen? Want deze kunnen wel, uh, ze kunnen wel een counter spelen. Ja, zeker. Ze hebben snelle jongens voor Maar goed... Uh... We moeten niet uh, volgende week gelijk uh, vol op de aanval spelen... en gewoon uh, geduldig en onze kans afwachten en uh, op het juiste moment toeslaan. Stefan de Vrije vrienden en vijand waren het er dus over eens. Feyenoord kwam goed weg tegen Koeman Krasnodar. De was ver verloren slechts met 1-0. U hoort de reactie van Joris Matijssen. Ja, we hebben in ieder geval een gedeeltje van de wedstrijd voetbal al laten zien... Die we dit seizoen, dat we dit seizoen nog niet hebben gespeeld. We durfden in ieder geval. Maar over het algemeen hebben zij, uh, denk ik, ja, op eigen helft afgewacht op fouten van ons... We hebben ook een goal gemaakt uit de, uit de fout. En daarna konden ze misschien wel de tweede maken. Dan redde Mulder ons een paar keer. Dus al met al moet je misschien wel blij zijn met die 1-0. En laat je licht aan die schijnen over volgende week. Return. Ja, wat kan er tegen man, deze mensen Kan het? Want ja, ze kunnen ook goed counteren. Ja, dat is hun spel. En... Ik denk dat iedereen in Nederland deze club niet kende. Wij ook gezegd ook niet. Maar we waren wel gewaarschuwd door de trainers. En... Wij wisten, het al wist dat dit gewoon een heel moeilijke wijze zou worden. En een hele goede ploeg. Heel lang ongeslagen waren ze op tot af, afgelopen weekend. En, ja, dat zag je terug. Er zit ervaring in, fysiek in. Ja, en nu hebben we het onszelf alleen nog wat moeilijker gemaakt. Want wat, wat je al zegt... Uh... Volgende week zullen ze echt op eigen helft gaan staan en gokken op dat ene kantje. En dat, dat wordt er niet makkelijk op. Ja, het wordt er zeker niet makkelijker op, want jullie, ja, de fase waar jullie nu in zitten, jullie hebben resultaat nodig. Hè? Ja. Dat hebben jullie nodig om, om het vertrouwen te kwijken. En daar helpt dit ook niet mee. Nee, aan de andere kant uh, is de Europacup wat anders. Hè? Dat, dat gaat eenmaal over twee wedstrijden. We zijn zeker nog niet kansloos. Ja, wel het feit dat, dat de wedstrijd van zondag uh, wordt heel belangrijk. Daar hebben we echt resultaat nodig en ja, dat geeft u weer vertrouwen die, die, die Daar is maar één ding, dat, dat, dat, jullie moeten gewoon winnen. Dat is altijd zo als je tegen NAC thuis speelt, denk ik. Maar... Zeker nu? Zeker nu, absoluut. Joris Matthijsen van Feyenoord en daarmee sluiten we het Europees voetbal van vanavond af. Ondertussen keken we ook nog mee naar een uh, mooi atletiek evenement in Stockholm. Een wedstrijd in het kader van de Diamond League en dat vlak na dat WK in Moskou. Uh, Leon Haan is aangeschoven inmiddels. Uh, Leon, de eerste ontmoeting na dat WK. Dan verwacht je eigenlijk de grote kampioenen van Moskou te zien. Uh, Usain Bolt, uh, Shelley Ann Fraser, die waren er niet. Waarom niet? Ja, Geo, die waren er niet, omdat ja, eigenlijk heeft het alles met geld te maken. Dat klinkt misschien heel erg raar, maar Yusen Bolt vraagt tussen de 250 en 300.000 euro per start. Um, als je weet dat een organisatie 16 onderdelen heeft... en uh, pak weg 200 atleten... nou ja, als je al begint met Bolt... dan hou je voor die andere onderdelen relatief weinig over. Nou, Stockholm heeft de laatste paar jaren wel Bolt gehad. Hebben we nu besloten om al ver voor het, uh, voor het WK... Om, om Bolt niet te contracteren. Um, ja, daarnaast waren er wel... er waren 16 onderdelen, uh, stonden op het programma... er waren 12 wereldkampioenen aanwezig. Het was een aardig veld, maar ja, inderdaad... je hoopt natuurlijk wel op Bolt... of bijvoorbeeld een Shelley en Fraser op de 100 of de 200 meter... Maar beide waren er niet. Want hoe zit dat met de komende wedstrijden? Uh, wat ik zag 29 augustus uh, Zürich. Uh, gaan, gaan ze daar wel lopen? Ja, dan zijn ze er wel. Omdat dat weer de, de finale van de Diamond League is. Dat zijn, die zijn verspreid over, over twee wedstrijden. Zürich en Brussel. Dat is de allerlaatste wedstrijd. Dus dan zijn ze er weer wel. Um, maar goed, ja, nou, na zo'n WK wil je ze eigenlijk zien. En, en, en ja, in Stockholm was het niet vergelijkbaar Vergelijk het, het maar met de criteriums bij het wielrennen. Hè? Hoewel, hier gaat het wel om het eggy. Ja, dat is ook wel zo. En eh, ja, nogmaals, je kunt de organisatie eigenlijk bijna niet kwalijk nemen... als iemand als Bolt zo ontzettend veel geld vraagt. Ja, en die kan dan uh, natuurlijk zelf bepalen of hij wil of niet uh, aan zo'n wedstrijd mee wil doen. Maar voor minder doet hij het niet. Dus ja, die heeft gezegd, jongens, ik, uh, ik kies niet voor Stockholm. Uh, ik kies voor de finale, uh, het Zurich-Brussel. En, uh, en dat zijn dan uh, die wedstrijden die nog komen gaan. Ja, wat waren de hoogtepunten wat internationale atletiek betreft oh, vanavond? Ja, vind ik eigenlijk moeilijk om te zeggen. Uh, op de 110 meter hoorde won David Olve in 13:21. is wat minder dan uh, bij het WK in Moskou. Maar dat gold eigenlijk voor, voor, voor alle prestaties op de avond. Uh, de weersomstandigheden waren wat minder. Uh, het was een graad of 16, uh, guur, koud. Uh, ja, en je zit natuurlijk kort na dat WK. In, in principe heeft iedereen het beste moment eigenlijk al gehad. Mm. Dus ik vond uh, Oliver goed op de 110 meter hoorde. Daarnaast was er bij Speerwerpen. Was, uh, uh, Bakumova was heel erg goed met 68 meter 59. Die won van wereldkampioen Obergvul. Maar over de... De hele linie werd er niet echt top gepresteerd. Lag het ook misschien aan de weersomstandigheden of was het gewoon prima weer daar? Ja, nee, wat ik aangaf, uh, het was wat guur, het was wat koud, dus de, de prestaties waren wat minder. Maar um, ja, ik denk ook gewoon dat het mee te maken heeft dat, uh, dat iedereen heeft natuurlijk gepiekt op het WK. Nou, dan zit je toch relatief kort na dat wereldkampioenschap atletiek in Moskou. Je zit met reizen en al die dingen. Ja, uh, ze, gaan, ze doen mee, omdat ze van tevoren het contract hebben ondertekend. En omdat het natuurlijk om geld gaat, want het, ja, het is gewoon business, het is hun leven. Winst uh, levert uh, 10.000 mm. dollar op en voor sommige atleten. Is dat heel erg veel geld. En daarnaast hebben ze ook nog wel kans op wat, op wat startgeld. Dus het is altijd wel lucratief, maar ja, je kunt niet keer op kot, keer op keer een toppestatie verwachten. Zeg, over pieken gesproken, Ignisus Geiza, de verspringer, de Nederlandse verspringer sinds kort, zilveren medaille in Moskou, die was er ook bij. Maar het kwam er ook niet uit, hè? Nee, het kwam er ook niet uit. Hij werd achtste met 7,80 meter. Um, lange tijd leek het met de wereldkampioen Alexander Menkov ook niet goed te gaan. Die zat de eerste twee, drie rondes zat hij totaal niet in de wedstrijd. Nou, uiteindelijk bewees hij dat hij toch veruit de beste is. Hij won met 8,18 meter. Uh, een voorbeeldje bij het WK in Moskou sprong hij 8,56 meter. 56. Dat was toen ongekend goed, maar nu 8,18 meter. 18. Nou, uh, dat is prima voor Menkov. Maar Gajza dus met 7,80 meter. 80. Ja, slechts achtste. En Suzanne Kuiken deed ook nog mee, hè? ook in Nederland. Die 3000 meter, ja. Uh, ik vond Kuiken redelijk, uh, redelijk goed. Ze liep 8,41,86. Daarmee werd ze tiende. De wedstrijd werd gewonnen door Meester de Defar. Om een indicatie te geven, Kuiken heeft de op één na beste prestatie... Uh, Nederlandse prestatie alle tijden neergezet. Nog altijd wel acht seconden boven het uh, stokoude Nederlandse record van Ellen van Hulst. Prima, blijft altijd mooi. Atletiek. Dat hebben we gehad. Atletiek in Stockholm. Daar gaan we voetballen. Dan gaan we kijken naar het Eredivisie Weekend. Daily Blind speelt morgen niet mee met Ajax in de competitiewedstrijd tegen Herenveen. De linksback heeft te veel last van een liesblessure. En Nicolas Boylessen staat voor het eerst sinds september 2011 weer in de basis. Verslaggever Rob Fleur was vandaag bij Ajax om trainer Frank de Boer te spreken. De vraag is of de Boer meer gaat wijzigen in zijn basisopstelling tegen Herenveen. Nee, ik kijk gewoon hoe we mensen ervoor staan. En als mensen misschien geblesseerd zijn. Dat we dan andere jongens kunnen opstellen. En daarvoor heb je natuurlijk een, een volwaardige selectie van nu dan 19 veldspelers en drie, drie keepers. En als ik denk, hé, hey, we kunnen deze jongen moeten we even de hal toe roepen. En dan heb je als je nummer twee die ook heel veel kwaliteit hebt. Dan zal ik niet schuw om die erin te zetten. Ga je dat nu doen? Nicola Boyle is voor Daily Blind gelet op de laatste training. Ja, die gaat spelen. Ja. Is er een, een speciale reden voor? Is het passeren of Ja, passeren? omdat Daily al een uh, tijdje kan met uh, last van zijn lies. Uh, hij zou kunnen spelen. Maar dan uh, neem je wel weer het risico dat het verergert. En nogmaals, uh, ik denk dat... Uh, dat heb ik vorige keer ook al bij de persconferentie gezegd. Dat uh, degene zeg maar, die erachter... Uh, achter de basis zitten eigenlijk die heel dicht bij een basisplaats zitten of in ieder geval de kwaliteit hebben om ook dat gewoon goed in te vullen. Ja, en dat vind ik als coach van Ajax is dat natuurlijk fantastisch om dat te hebben. Zoals dat voor Ruben en Ricardo geldt, voor Stefano en Nicolas Moisander, voor Danny Hoese, Colvin En Dat geldt dus ook voor Daly, Blind en Nicolai Boilersen. Waarvoor ik denk, ja, die, uh, als er iemand rust nodig heeft, door wat voor omstandigheden dan ook, ja, dan durf ik met een gerust hart uh, Nicolai Boydsen op te stellen. Wat verwacht je eigenlijk van Heerenveen, waar je vorig seizoen na nou, een 2-0 voorsprong, uiteindelijk op 2-2 finishte? Ja, maar Heerenveen heeft bewezen ook vorig jaar weer dat het gewoon een uh, moeilijk te verslaan ploeg is. Zeker uh, in Heerenveen, Abelensdra stadion. Uh, ja, we begonnen denk ik heel goed die eerste helft toen. Uh, het was uh, tenminste het uh, goede Tulani Serrero uh, in die tijd. Ik uh, kreeg daarna wel uh, natuurlijk de, de rode kaart uiteindelijk, waardoor de wedstrijd kantelde. Maar... Ja, het zal denk ik een open wedstrijd uh, worden en, uh, met uh, ja, beide ploegen die uh, graag het, uh, het spel willen maken normaal gesproken. Ja, het hangt er vanaf zeg maar, ja, wat de insteek van Herenveen uh, van zal zijn. Of zij de vol druk willen geven thuis. Of dat ze toch op, uh, wachten op de, ja, de snelle spelers die ze voorin hebben natuurlijk. Wat, kun jij eens na iets nader verklaren dat spelers van jou allemaal een voedingbox krijgen? Wat dat is? Dat zijn uh, normaal gesproken de, de singles die alleen thuis uh, zeg maar, op een kamertje zitten of in een huis... En waar ja, de dus speciaal gelet waar wij natuurlijk heel uh, erg mee bezig zijn de laatste jaren, met voeding. En dat, dat eigenlijk ja, in een soort eigenlijk gespreid bedje uh, ja, uh, voeding wordt gemaakt, of tenminste al kanten klaar is. En dat ze eigenlijk bijna alleen maar hoeven op te warmen, maar niet zo heel veel handelingen hoeven te verrichten. Dus daarmee voorkom je dat ze naar een, een vette haptent gaan? Ja, en ook de verkeerde ingrediënten zeg maar, toevoegen aan een maaltijd. En, uh, dat kan heel belangrijk zijn. Uh, je is bent het nieuw? Klaar. Dat is wel nieuw, ja. We zijn eigenlijk veel meer op de, de voeding gaan letten. Omdat het uiteindelijk. Uh, ja, heeft het, uh, zijn weerslag uh, in je prestaties. Uh, dus het kan dus heel positief werken. Uh, en hoe reageren de singles erop? Ik heb nog geen klachten gehoord, dus volgens mij zal het wel goed zijn. Er stond nog één ding. Wat is de actuele stand van zaken van Siem Dion? Ja, Siem uh, die heeft vandaag een foto, moet die, kan nu op dit moment zijn, uh, ge, wordt er gemaakt van zijn long. Uh, als dat er goed uitziet, dan zal hij vanmiddag waarschijnlijk die drain worden weer verwijderd. Moet hij, dan mag hij niet direct naar huis, maar dan mag hij, Waarschijnlijk gaan ze dan morgenochtend weer een foto maken. En als dat dan weer goed is, dan mag hij morgenmiddag naar huis. Blijft het bij minimaal zes weken? Als het, het maakt niets uit op de herstelperiode eigenlijk. Dus uh, zeg maar dat hij nu weer in het ziekenhuis ligt, dat, uh, die, die zes weken die blijven nog steeds staan volgens mij. Trainer Frank de Boer onder andere over het nieuwe geheime wapen van Ajax, de voedingsbox. Uh, dan de coach van Heerenveen, Marco van Basten, die kijkt uit naar de ontmoeting met Ajax. En dat is niet alleen omdat Van Basten een verleden bij de Amsterdammers heeft. Ik denk dat spelen tegen, tegen Ajax, tegen Feyenoord, tegen PSV is altijd bijzonder. Er komt veel meer media-aandacht om de hoek kijken en uh, ja, dat leeft al ook bij, uh, bij de spelers. En, uh... Uiteraard ook bij de mensen. Je zegt ja Ajax, PSV, Feyenoord zijn wel speciale wedstrijden. Maar ik neem dan aan dat Ajax voor u net iets specialer is. Of zit ik dan eigenlijk verkeerd? Nou ja, ik heb niet bij PSV gewerkt en ook niet bij Feyenoord gewerkt. Dus ja, dat, dat geeft wel iets meer uh, als speciaal. Maar kijk, ik ben nu bij Ereveen en ik probeer de wedstrijd uh, voor Ereveen zo goed mogelijk te benaderen en te bespelen. En, ik ben verder eens niet, niet uh, met, met mijn Ajax-verleden bezig. Dat helemaal niet. Van nee. de wedstrijd tegen Ajax uh, gaat u nog dingen veranderen aan de opstelling in vergelijking met vorige week? Uh, ten opzichte van de basisopstelling? Nou, ik probeer zoveel mogelijk hetzelfde te houden. En, uh, we hebben natuurlijk wel uh, Mitchell Dijs, komt terug van een schorsing. Dus uh, ja, hier en daar is er wel wat ruimte voor uh, wat veranderingen. Maar ik probeer zoveel mogelijk dezelfde dingen te doen. Ja, ik kan me vooral voorstellen als u twijfelt over het middenveld. Wat te doen met SIEC, Wildschut, op linksbuiten. Die ook nog ziek is geweest, heb ik begrepen. Ja, ja klopt. Ja, dus dat zijn wel dingen die je meeneemt. En in uh, ja, het middenveld zitten we in, in een luxe positie. Dat, uh, dat we gewoon uh, vijf goede middenvelders hebben. Dus wie jou kiest, uiteindelijk zullen er twee uh, niet tevreden zijn. Nou ja, goed, dat is uh, wel wat topvoetbal inhoudt. Uh, ik heb het ook al uh, afgelopen week gezegd. Uh, de kracht van momenteel van Heren is ook omdat we gewoon een goede bank hebben. Dus de jongens die erin komen en ook op de training, die, uh, die werken goed, die doen het goed. En, en dat maakt uiteindelijk uh, het hele team alleen maar beter. Ja. Vorige week uh, verliezen jullie van Heracles. Dat was een tegenvaller natuurlijk. Vooral aangezien die de eerste wedstrijden best leuk speelt en wint. Uh, heeft u zich daar ook zorgen over? Heeft, bent u geschrokken bedoel ik? Nou ja. Kijk, je, uh, je maakt je daar wel zorgen over. Je gaat er niet vanuit dat je na twee wedstrijden winst... dan thuis de Heracles verliest. Als je de wedstrijd bekijkt, dan uh, is de eerste helft was nog redelijk. De tweede helft krijg je, werd het, het rommelig. Maar je krijgt ook uh, gekke goals tegen. Tweede goal dat uh, Kruiswijk en, en uh, Kenneth Oudiekbaas zich vergissen tegen elkaar oplopen, en uh, de tegenstander loopt ermee weg, en uh, twee afstandsschoten. Dus ja, het kwam ook wel een klein beetje uit, uh, uit momenten dat je zegt van ja, daar zijn we niet heel gelukkig in geweest. Maar we speelden ook gewoon niet goed en, en dat vind ik wel een punt van, van aandacht. Dus we hebben daar van de week weer uh, over gesproken en ook aan gewerkt. En hopelijk gaat het tegen Ajax beter. Wetende dat Ajax natuurlijk een tegenstander is die veel meer het initiatief naar zijn zal trekken dan een club als, als Heracles. Ja. Uh, over Alphen dat vind Bokers, ik hoorde u net iets over een afspraak die binnen de club is gemaakt. kunt u die afspraak uh, toelichten? Wat is dat precies voor afspraak? Nou, ze vorige week hadden ze een afspraak met de zaakwaarnemer van Alfred. En uh, nou, daar zou uiteindelijk uh, over hem gesproken worden. En, en er zou uiteindelijk de deal uh, doorgaan of niet. En uh, uiteindelijk is dat uh, niet, niet uh, doorgegaan. Althans, hè, is het duidelijk geworden dat hij niet uh, verkocht is geworden. Hm. En uh, de afspraak die we gemaakt hebben, is van: oké, okay, dan. Uh, Zetten we daar ook een punt achter, want wij willen ook gewoon uh, verder ons goed richten op het, uh, het komende seizoen. Op het seizoen wat al bezig is. En niet op het allerlaatste moment daarin verrast worden. Ja, dus punt, hij blijft. Dat is afspraak, ja. Ook als er nog een absurd bedrag als ja, of 10 miljoen of meer geboden wordt. Dat is wel wat we afgesproken ja. hebben. Dat is fijn. Dat is fijn, ja. ja. Dat was Marco van Basten. Hij was in gesprek met Roelof de Vries van Omroep Friesland. En dan gaan we naar het hockey. Want de hockeydames liggen uit de strijd om de Europese titel. Engeland won na het nemen van shoot-outs. Voor het eerst sinds 1991 staat Nederland niet in de finale van een EK. Tim Steens sprak na de verloren halve finale met Eva de Goede. Hoe groot is de teleurstelling? Ja, behoorlijk groot. Uh, van tevoren ga je zo'n wedstrijd in om uh, ja, gewoon vol overheen te gaan. Omdat je weet van tevoren dat je eigenlijk beter bent... En, uh, ja, dan ga je er toch af uiteindelijk. Leeg handen. Ja, dat was in de wedstrijd ook. Jullie waren eigenlijk veel beter. Veel strafcorners gekregen, maar hij wilde er niet in op een of andere manier. Nee, klopt. Ja, je weet dat in de eindfase dat je dan gewoon doelpunten moet maken. En uh, inderdaad wat je zegt, uh, veel strafcorners eerst zelf ook best wel wat kansen. En uh, ja, de ballen moeten er uiteindelijk toch in. En dat hebben we een beetje verzuimd vandaag. Waarom liep die corner niet? Ja, ik weet het niet. Ik denk op zich dat hij uh, wel liep, maar uh, dat ze er gewoon niet in gingen. Maar Maartje heeft natuurlijk gewoon een goede corner. En misschien uh, net verkeerde keuzes op verkeerde momenten gemaakt. Ze hebben een goed uitgelopen, een aantal. Maar uh, ja, in principe vertrouwen we altijd op de corner van Poum en uh, nu lukt het net niet. Jullie waren in de eerste helft zoveel sterker. Uh, wat heeft Max Caldas, de bondscoach, uh, in de rust gezegd tegen jullie? Ja, vooral dat we zo door moesten blijven hockeyen, maar ook dat we niet moeten vergeten onszelf te belonen. En uh, dat hebben we uiteindelijk dus wel gedaan. Het ja, is eigenlijk een rotgevoel als je zoveel beter bent en je staat hier met lege handen. Ja, zeker. Ik heb het dan liever andersom, zoals die Engelsen nu. Die zijn lekker blij en die hebben dan minder gespeeld. Maar uh, ja, nee, ja, helaas. Je hebt inderdaad goed gespeeld, maar uh, uiteindelijk heb je uh, ja, echt een rotgevoel daarover gehouden. Nieuwe ervaring voor jou, hè spelen om het brons? Ja, op de EK in ieder geval wel, ja. <laughs> ja. Dan even naar die shootouts. Dat is ook een, een rare competitie, hè want uh, hadden jullie van tevoren wel besloten wie welke shootout zou nemen? Ja, we hebben altijd een lijst van tevoren. en uh, ja, Ik stond erop, ook volgorde. En op zich neem ik hem ook gewoon, behalve als ik me niet goed voelen, maar ik voelde me goed. En ik dacht ik neem hem, maar ik miste. En toen, daarna die Sudden death serie, toen dacht je van ik neem hem wel weer? Ja, er werd gevraagd in de groep, je neemt hem en het bleef een beetje stil. En toen dacht ik, uh, dan neem ik hem, maar uh, helaas ging hij er weer niet in. Nu uh, de wedstrijd om, de, om het brons, uh, het is morgen even uithuilen en dan uh, opnieuw beginnen? Ja, ik denk vandaag en morgen inderdaad nog even uithuilen. Maar uh, dan de knop om, want uh, dan maar brons halen. Voor de vierde plek doen we het in ieder geval niet, dus uh, dan maar brons dat was Suzanne de Goede over de verloren hockey halve finale van Nederland tegen Engeland. Dan nog een honkbalbericht Net Tunis en Kinheim. Hebben hun eerste wedstrijd in de kampioensgroep van de Nederlandse honkbalcompetitie gewonnen. Tunis uit Rotterdam versloeg Amsterdam met 4-3 en Kinheim was met 5-3 te sterk voor pioniers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zo meteen kunt u gaan luisteren naar Pieter van der Wielen met het oog op morgen. Ik wens u nog een prettige avond.